11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De huizenprijzen dalen nog steeds fors. In juli lag de prijs voor een koopwoning gemiddeld 8% lager dan in juli vorig jaar. Dat is de sterkste daling sinds het CBS met de huidige meetmethode begon in 1995. De gemiddelde prijs voor een woning ligt nu op hetzelfde niveau als acht jaar geleden. Ten opzichte van de piek in 2008 zijn de huizenprijzen nu met 15% gedaald. CBS vindt het moeilijk om een verklaring te geven voor die scherpe daling. Mogelijk besluiten verkopers na lang aarzelen om hun huis toch tegen een lagere prijs te verkopen. In de provincie Friesland was de daling van de huizenprijs het sterkst. Daar werden de koophuizen ruim 11 procent goedkoper. In Noord-Holland, Flevoland en Groningen was de daling met 7 procent het laagst. In Rotterdam zijn twee jongens van 14 gearresteerd in verband met de dood van een meisje van 17. Ze werd twee weken geleden s'avonds gevonden in de bosjes in de buurt van het Sparta-stadion. was door mesteken om het leven gebracht. Vorige week zondag werd in verband met de zaak een jongen van 15 aangehouden, op verdenking van moord of doodslag. Hij zit nog vast. En nader onderzoek heeft volgens de Rotterdamse politie geleid tot de aanhouding van de jongens van 14. Op een luchtmachtbasis in Afghanistan is het vliegtuig van de hoogste Amerikaanse militair generaal Dempsey beschadigd door een raketaanval. De NAVO zegt dat Dempsey op het moment van de inslag niet in het vliegtuig zat. Twee Amerikaanse monteurs zouden licht gewond zijn geraakt bij de raketinslag. Wie er achter de aanval zit is niet duidelijk. De NAVO denkt dat de raketinslag een toevalstreffer was. De aanval was op de Amerikaanse Bagram-basis in de buurt van Kabul. Dempsey was op dat moment wel op die basis. Hij heeft Bagram inmiddels met een ander vliegtuig verlaten. De PvdA wil af van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt... door het ontduiken van CAO-lonen. Volgens de PvdA leven veel werkgevers de regels niet na... en worden mensen uit Midden- en Oost-Europa vaak onderbetaald... PVDA-kandidaat Kamerlid Kerstens benadrukt dat mensen uit deze landen zelf vaak weinig mogelijkheden hebben om onderbetaling aan de kaak te stellen. Het gevolg is dat er bijvoorbeeld in de bouw oneerlijke concurrentie is en dat het ten koste gaat van Nederlandse collega's. De partij wil dat de arbeidsinspectie zich ook gaat bemoeien met de handhaving van CAO-afspraken. Rusland waarschuwt het Westen om geen eenzijdige besluiten te nemen over ingrijpen in Syrië. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zei dat Rusland en China het erover eens zijn dat het internationale recht en het handvest van de VN moeten worden gerespecteerd. De opmerkingen van Lavrov volgen op een waarschuwing van de Amerikaanse president Obama aan het Syrische regime. Obama zei gisteren dat militair ingrijpen in beeld komt als Syrië aanstalten maakt om chemische wapens te gebruiken. De Amerikaanse president benadrukte dat hij nog geen bevel heeft gegeven tot militaire betrokkenheid, maar dat het gebruik van chemische wapens door Syrië de situatie drastisch zal veranderen.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 ANWB, verkeersinformatie en ik begin met een spookrijden bij de Velsertunnel. Rijdt u op de A22, dan komt u tussen Velze en Beverwijk een spookrijden tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijden met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog één keer het traject. De A22, tussen Velze en Beverwijk komt u een spookrijden tegemoet. Dan nu de files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, staat bij Muiden 3 kilometer. En op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle, tussen nieuw en Om 2 twee kilometer door een ongeluk. De rechter reist er is dicht. De A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Epe 2 kilometer. Ook hier is de reis ook dicht door Bergingswerk. En op de A50 arnhem Os rijdt het langzaam tussen het knooppunt Valburg... en het knooppunt Ewijk over 4 kilometer. Plus Magazine, het grootste maandblad van Nederland. Boorden vol tips over geld en recht, artikelen over gezondheid... mens en samenleving, mooie reisreportages en nog veel meer... Plus Magazine. Omdat u meer wilt weten. Vissen worden op zee bij duizenden tegelijk extreem ruw gevangen. Ze sterven daarna een lange, pijnlijke dood. Stichting Vissenbescherming vindt dat de politiek deze vrede, vangst en dodingsmethode moet verbieden. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl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 DeGids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Je kunt in God geloven zonder te denken dat hij bestaat. Het is net zoiets als Jezus bestond en Christus is een mythe. Wie hierdoor gechoqueerd is of gewoon meer helderheid wil... ik praat zometeen met de Zeeuwse dominee Klaas Hendriksen. Door deze uitspraken werd hij ook wel de atheïstische dominee genoemd. Hendriksen nam dit weekend na 28 jaar afscheid van de kansel in Middelburg. En hij geeft hier zometeen zijn visie op God en geloof. Francisco van Jolen maakt ons deelgenoot van het nieuws uit de digitale wereld. Zoals korting als je je mobieltje bij de ingang van het restaurant inlevert. Of juist voordeel als je ermee betaalt. En u hoort ook waar je doorheen... Moet als je in 20 minuten een recept van Jamie Oliver wil maken, vanaf een app op je smartphone. Is uw interesse gewekt? Surf naar begids.fm de Tweede Kamer debatteert donderdag over de langstudeerboete. Het kabinet Rutte legde die boete vast in een wet die erop neerkomt... dat studenten die meer dan één jaar vertraging oplopen bij hun studie... jaarlijks 3000 euro extra collegegeld moeten betalen. Maar inmiddels is een Kamermeerderheid, inclusief CDA, tegen die boete. En zojuist zijn politieke tegenstanders van de wet met elkaar in overleg gegaan... om te praten over manieren om die boete ook weer van tafel te krijgen. Eén daarvan is een spoedwet. En vlak voor deze uitzending sprak ik... Met met de initiatiefnemer daarvan, Tovik Dibi van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu heeft staatssecretaris Zijlstra al gezegd... ja, die boete kan helaas niet van tafel, hoor, want dan is er een nieuwe wet nodig. En dat kost heel veel tijd, want die moet langs de ministerraad... de Raad van State, een Tweede Kamer, een Eerste Kamer. Maar nu heeft u een spoedwet voorbereid. Betekent dat dan dat die hele procedure kan worden overgeslagen? Die uh, procedure kan dan uh, in ieder geval veel sneller plaatsvinden... Het, uh... Uh, is ook al eerder gebeurd. Dat heeft Donner toen, malig minister van Binnenlandse Zaken, gedaan met de ID-kaart. Die heeft hij met terugwerkende kracht binnen een hele korte periode door al die organen ge geleid. En zometeen is uh, het overleg op initiatief van de PvdA over hoe we hieruit willen komen. En dan is dit in ieder geval uh, een mogelijke oplossing. Ja, kan sneller, zegt u. Maar 1 september gaat het al in werking treden. Ja, precies. Nou, uh, de spoedwet van Donner die is uh, binnen drie weken... Uh, um, een feit geworden. Dus uh, misschien kunnen wij dat record wel verbreken als we het willen. Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon... Hij moet meteen aangemeld worden voor uh, behandeling... als er een meerderheid voor bestaat. En dan zou het um, zo geregeld kunnen worden... dat we net op de valreep het halen. Wat staat er in uw wet? Um, de wet van staatssecretaris Elfstra heet officieel... de verhoging collegegelden langs studeerders. Wat wij doen met onze wet... ...is die verhoging op 0 euro zetten. Dus gewoon gelijk houden aan het basistarief. Dat betekent dat die niet gaat gelden voor um, deze generatie studenten. En daarnaast staat in de wet dat studenten die nu al betalen... ...want je betaalt je collegegeld altijd voor het begin van het studiejaar... ...of maakt een betalingsregeling dat die uh, een restitutie krijgen van het bedrag van uh, 3.063 euro. Nou, daar zullen ze natuurlijk heel blij mee zijn. Maar het probleem is wel dat er nu natuurlijk wel een gat in de onderwijsbegroting wordt geslagen... van zo'n 370 miljoen per jaar. Hoe gaat u dat dichten? Structureel gaat het inderdaad om, om uh, een redelijk groot bedrag. Maar voor dit jaar gaat het om een bedrag van 61 miljoen. Dat, naar de begroting van OCW uh, die bestaat uit ongeveer 30 miljard. Dus... Uh, dat kunnen we zeker wel vinden met z'n allen. En daarnaast moeten we uh, een uh, andere dekking overeenkomen voor de rest van het bedrag wat uh, uh, we moeten zoeken. Ja, dat is iets wat, uh, wat we sowieso moeten gaan doen. Na 12 september moeten partijen om de tafel gaan zitten om heel veel andere uh, bedragen bij elkaar te krijgen. Het is misschien wel een, eigen, een goede eerste test om te kijken of, de, of we daarin slagen. Ja, uiteraard willen we na 12 september over meer dingen afspraken maken. Maar u moet toch wel enig idee hebben waar dat geld nu vandaan kan komen? Ja, dat bewaren we voor het overleg. Alle partijen hebben hun eigen voorstellen, ook wij. Uh, ik heb zelf al uh, fossiele brandstoffen genoemd, de subsidies die we daar naartoe sturen. Ik vind het ook symbolisch mooi, omdat wij zien, als, wij zien fossiele brandstoffen als iets uit het verleden en studenten als iets van de toekomst. Um, maar wij zijn meer dan bereid om ook voorstellen van het CDA en de VVD, die ook aanwezig zijn straks, om die te wegen. En dan kijken we hoe we er samen uitkomen. Maar bijvoorbeeld de kredieten die al zijn verstrekt voor verhoogde collegegelden, die moeten ook allemaal weer worden teruggevorderd. Hoe gaat u dat oplossen? Ja, dat, dat zijn wetstechnische dingen. Uh, die kan je nog allemaal aanpassen aan de wet als we die met spoed kunnen behandelen. Maar het klopt, er zijn heel veel dingen die al in gang zijn gezet, die je nu moet terugdraaien. Um, en. De, het, het straalt af op de overheid als geheel. Ik bedoel, Dit is echt niet één partij die hier maar onder zal leiden. Mensen zien ons nu als een onbetrouwbare overheid, studenten in ieder geval. Van, ze hebben dit zo overhaast ingevoerd. De spelregels zijn tussentijds veranderd en nu gaan ze het weer allemaal omgooien. Dus het verdient allemaal geen schoonheidsprijs voor geen van ons allen. U gaat uh, rond de tafel zitten met uh, alle politieke tegenstanders. Ja, toch mijn verbazing moet ik eerst zeggen: de VVD er ook bij, dat had ik niet verwacht. Die waren niet enthousiast, maar lieten het misschien niet zo hard doorschemeren dat ze er direct vanaf wilden. Ja, precies. Uh, we weten wel dat er intern wat discussie over is. Dat ook de premier, die de, de gehate langstudeerboete heeft genoemd, dat hij uh, liever een alternatief ziet dan, dan dit systeem. Dus we weten wel dat binnen, het VVD, binnen de VVD hier ook anders over wordt gedacht. Ja, biedt dat perspectief dat zij nu ook aan tafel komen zometeen? Ja, zeker. Ze nemen het blijkbaar wel serieus wat er allemaal is gebeurd. Um, en mogelijk zijn ze ook bereid om uh, met eigen voorstellen te komen voor een alternatieve dekking. En naar ons te luisteren. En dan is donderdag het debat, hè? Ja, donderdag is een algemeen overleg van 11 tot 2 in de Tweede Kamer. En dan uh, moeten we bezien hoe staatssecretaris zelf erin uh, zit. Want hij heeft zich nogal ingegraven. Hij heeft echt wel bijna zijn lot eraan verbonden. En... Uh, ik ben benieuwd of hij bereid is om naar de meerderheid van de Kamer te luisteren. Hoorde ik ook ergens motie van wantrouwen een beetje doorklinken bij u? Nou ja, ik, wat ik wel, ik, heb, ik merk dat ik in toenemende mate ongemakkelijk word van kabinetten die moties naar zich neerleggen. Die zijn aangenomen door de Tweede Kamer. En ik vind uh, serieus dat de Kamer vaker het handen mag laten zien als wij samen een voorstel komen dat breed gedragen wordt. Dan heeft een kabinet daarnaar te luisteren. En wat de staatssecretaris heeft van is eigenlijk al gezegd wat jullie ook doen... Uh, ik ga het niet uitvoeren. Ja, ik wilde wel een duidelijk signaal afgeven dat wij dat niet gaan accepteren. Dat we er samen uit willen komen, maar dat als een meerderheid van de Kamer uh, tot een alternatief komt, dan uh, is het zo geregeld in Nederland dat een staatssecretaris of een minister daar naar moet luisteren. U gaat u het ander laten zien. <laughs> ik ga het proberen, ja. Tovik Dibi van GroenLinks. Dank en veel succes zometeen. Graag gedaan. .fm. Wie kookt er eigenlijk uit een kookboek? Ze worden met honderdduizenden verkocht... maar is dat om alleen eventjes te bladeren of ook echt om uit te koken? Verslaggever Botte Jellema nam de proef op de som. Hij probeerde een 20-minuten-recept van Jamie Oliver na te koken. En dat deed hij ook heel modern met de app van Jamie op zijn smartphone. En dat leek eenvoudiger dan het daadwerkelijk is... en daarom riep Botte ook de hulp in van een kok. Maar de inkopen, die deed hij wel zelf. Dit is gerookte bacon. Die plakken blijven eeuw. Of ga je die in stukjes? Uh, zover was ik nog niet in het recept. Nee. <laughs> in het recept staat dat ik uh, acht plakken gerookte bacon moet hebben. Ja? Maar uh, misschien moet dat wat dikker zijn dan wat jullie normaal gesproken uit je snijmachine halen. Want je gaat het bakken.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 Oh, ach. Met een tas vol verse ingrediënten ga ik naar restaurant Piet de Gruiter in Amsterdam. Ik heb een afspraak met de chef daar, Ralf Kassen. Hallo, zoet Hij zal deze salade klaarmaken. Hoe is je Engels? Born bacon en salad with crispy croutons. Ja. Het okay. ziet er lekker dat, uit hoor. Even kijken, dan moeten we daar een tikje. En ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Ik heb een tasje met. Uh... Ik okay. ben aan de markt geweest, ik ben aan de slager geweest. Wil je hem, uh, uh, ingrediënten. Ik heb de slager droge linzen gekregen. Dat zijn uh, niet te goede inderdaad.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 We zitten dus met onze vingers olijfolie aan het scherm te smeren. Vind je het ook heel lastig om te koken voor recepten, hoor, sowieso. Je moet altijd tien keer lezen, De salade is relatief eenvoudig om te maken. Maar we maken nu een warme salade. En de warme linzen en de bacon kunnen de sla slap en klef maken. Jamie, geeft ja. een tip. Wat er ook in de stappen staat. Stap 9. Get everyone around the table ready to tuck in.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 Jawel. De dressing moet volgens het recept ook mee verwarmd worden en dan protesteert de chef in Ralf een beetje. Nee, uh, dat die uh, dressing in de pan gaat. Ja, dat staat er. Gaan dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En dan moet die... Um, bubble up for a few seconds. Hoe je dat? Hij moet even bubbelen, een paar seconden. Ik vraag mij niet waarom maar. En dan is het klaar.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 Nog een, nog een reactie van de, de, vanuit de voorkant van het restaurant? Ja, ik, ik vind het een prachtig mooi gerecht. Het ziet er ook mooi uit, de kleur en zo. Ja, die kunnen we op de kaart zetten, Ralf. Ja, ja die kunnen we op de kaart zetten, Ralf. Ik ben me ook benieuwd of uh, dat is gelukt. Het is in ieder geval Bot Jellema wel gelukt om dit recept na te maken. Met wat hulp. Ik zag jou in een De kick, de opvolger van die grote hit Simone. In Middelburg ging afgelopen zondag een bijzondere predikant met pensioen. Na 28 jaar nam Klaas Hendriksen afscheid van de kansel. Met zijn boeken Geloven in een God die niet bestaat... en God bestaat niet en Jezus is zijn zoon... werkte hij protestants Nederland tegen zich in het harnas... en kreeg hij ook de titel De atheïstische Dominee. Goedemorgen, meneer Hendrikse. Goedemorgen. Uit de studio in Zeeland. Had u dat verwacht, dat u na al die ophef uw pensioen zou halen als dominee? Ja hoor, daar had ik wel op gerekend. Het uh, is even, heel even spannend geweest, maar uh, nooit echt dreigend. Nou, heel spannend. Er was zelfs een terugprocedure om u uit uw ambt te ontzetten. Ja, die was, even, die was even spannend. Maar ik had vanaf het begin de steun van mijn gemeenten. En in de PKN is het zo dat uh, als je eigen gemeente je steunt... dan is het wel heel erg moeilijk om je buiten te krijgen. Dat is ook niet gelukt dan, hè? Nee, nee gelukkig niet. Uh, wel geloven, zegt u, maar niet in een God die bestaat. Hoe zit ja. dat? Nou, de meeste mensen geloven of verstaan onder God zoiets als een, een wezen dat zich ergens bevindt. Dat noem ik een, een heidens restant. En dat, was het, dat was het geloof van, van de vroegere heidenen. En het unieke van de joodschristelijke traditie zou nou eigenlijk juist moeten zijn dat die niet geloven in een, in een bestaande God, maar in een God die gebeurt tussen mensen. Een God die gebeurt tussen mensen? Ja. Kun dus je daar nou een is... voorbeeld van geven? Nou, als er tussen. Kijk, er gebeuren heel veel dingen tussen mensen. En zolang ze niet bijzonder zijn, noem ik ze gebeurtenissen. Op het moment dat er iets met jou gebeurt, en het, het, het doet je iets en je doet er vervolgens iets mee, dan is het een ervaring. En dat, dat kan, zeg maar, een, een blik zijn die twee mensen uitwisselen. Zonder dat er iets wordt gezegd. Of het kan een, een bepaald woord zijn. Maar dan gebeurt er iets met je. En dan gebeurt er tussen die twee mensen iets. En hoe je die ervaring benoemt, dat is voor iedereen verschillend. Maar je kunt hem ook God noemen. En ik denk dat dat heel dicht zit bij de oorspronkelijke Joodse intuïtie. Dus niet geloven in een, in een bestaande God, maar veel meer in een God die gebeurt, die ook beweegt. De hele Bijbel is een en al beweging. Uittrekken uit Egypte, uittrekken uit je... Uit je vaderland, uit je vaders huis. Jezus die geen woon- of verblijfplaats had. Het is één en al beweging. Het gebeurt ergens waar mensen in beweging zijn. Nou, maar, zoiets. Helder. Nu, nou, ja, nou, hij reist eigenlijk met je mee. Dat is wat u zegt. Ja. Ja. En hij kan voortdurend eigenlijk opdoemen, maar stel, uh, even heel ja, plat en simpel wellicht gezegd, maar ik win zomaar morgen de prijs in de loterij, de hoofdprijs nog wel. Ja. Dat is voor mij een heel bijzondere gebeurtenis. Ja, voor mij ook, ja. Ja, ja. voor wie niet zou ik bijna ja. willen zeggen. Maar is dat dan ook, kan je dat dan ook zien als, als een soort van, van god? Nou, ik zou het eerder mazzel noemen. <laughs> ja, dat is een goeie. Ja. Ja, en het is niet vele gegeven. Kan je dan ook zeggen dat, dat God dan een soort projectie van de mensen zelf is? Hoe zij dat dan beleven? Nou, kijk, wat, wat, wat wij God noemen, dat is ons beeld van God. En dat is ook heel individueel. En ik propageer zoveel mogelijk om zeg maar ook de ruimte te laten... zodat iedereen dat eigen godsbeeld kan maken. Ik kan nooit bij jou naar binnen kijken. Ik kan nooit... ...controleren wat jij onder God verstaat. Dat wil ik ook helemaal niet. He? Als, uh, als het voor jou leefbaar is en je kunt er iets mee, dan, uh, dan is het goed. Waarom bent u dominee geworden? Ja, dat is een lang verhaal. Kunt u ook de korte versie vertellen? <laughs> jawel, jawel. Dat gaat dan heel snel. Dat, uh, dat begon eigenlijk al als kind die gefascineerd was door wat hij om zich heen zag. Ik kom uit een atheïstisch gezin. En ik wist niet beter dan, dan wat papa zei, namelijk dat God niet bestond. En ik zag om mij heen heel veel mensen die net deden alsof hij wel bestond. En dat heb ik eigenlijk nooit losgelaten en dat kwam later terug. Zeg maar toen ik zo'n jaar of twintig was. En toen was het niet alleen zo dat zij net deden alsof God bestaat... maar ik zag ook dat het werkte, dat ze ermee konden leven... En dat is ontzettend fascinerend. Dat je dat je ziet dat iemand iets gelooft of leeft vanuit een overtuiging waar jij je helemaal niets bij kunt voorstellen. En dat het authentiek is, dat het werkt. Vond ik prachtig. Maar hoe dat in elkaar zat, dat was ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Nou, dat is de korte versie. Maar toen u dacht van ik wil weten hoe dat in elkaar zit, toen heeft u ook besloten om daar een studie over op te pakken. En uiteindelijk bent u toch de predikant geworden. Dus ja. dat zijn wel, wel twee, twee grote stappen uh, ook nog verder... om iets dat je interesseert ook nog uit te diepen... tot iets dat je eigenlijk de rest van je leven gaat doen. Ja, maar ja, goed. Dat, je weet dat soort dingen natuurlijk nooit van tevoren. Terwijl wij aan theologie aan het studeren waren... heb ik echt nooit gedacht dat ik in een pastorie terecht zou komen. Ik ben er niet een, een type voor. Ik had een andere achtergrond. Ik werkte in het bedrijfsleven. Ik heb altijd gedacht van... Nou, ik zit op een ander spoor. Ik vind het heel fijn. Ik ga iets doen in de zachte sector. En, uh, het was een pure toevalligheid dat, uh, dat wij iemand op het spoor kwamen... die zei van, uh, er zijn twee vacatures in Zeeland. En, ja, dat was maar een... Uh, zo, ja, hoezo? Daar zijn we helemaal niet op uit. Maar we zijn er toch naartoe gegaan, hebben kennis gemaakt. Ja, en wat er toen gebeurde, ja, hoe noem je dat? Ik geef er maar geen naam aan. Maar het klikte met één... Het werd ook meteen heel erg spannend. en ja, Toen dacht ik van, ja, ik geloof dat het daar kan. Hè? Dat ik met mijn denkbeelden en mijn atypische persoonlijkheid... dat ik daar durf te beginnen. Maar ik kan en, me niet voorstellen dat ook echt iedereen... op uw denkbeelden zat te wachten. Nee, dat, dat, maar dat is ook altijd zo gebleven. Hè? Dat, uh, daar is het ook te, te controversieel voor. En voor heel veel mensen ook bedreigend. Hè? Als, als je blunt zegt dat God niet bestaat... Ja, dan uh, moeten mensen die ervan overtuigd zijn dat God wel bestaat... toch minimaal hun wenkbrauwen fronsen. En de reacties zijn ook heel vaak heviger geweest. Maar dat, dat begrijp ik wel. Ja, en in dat soort discussies liggen de misverstanden natuurlijk altijd voorop. Want ik ben er helemaal niet op uit om mensen ervan te overtuigen... dat God niet bestaat. Nee, in tegendeel. Ik ben juist opgegroeid te midden van mensen... die ervan overtuigd waren dat God wel bestond. En ik wil daar alsjeblieft afblijven. Als zij ermee kunnen leven en ze kunnen er ook nog mee sterven, dan zijn ze gefeliciteerd. Op het moment dat er ook maar een spoorje twijfel bestaat, ja, dan kunnen ze terecht. Maar ik zoek ze niet op, zo van, hoor eens even, je bent in de war, het is zo en zo. Hoe kijkt u terug? Nu u afscheid ook heeft genomen, worden uw denkbeelden voortgezet? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te controleren, maar als ik kijk wat, het, uh, wat zeker het eerste boek... Teweeg heeft gebracht. Ik krijg nog steeds mailtjes en brieven van mensen die zeggen wat het voor hen heeft betekend. En iedere keer heb ik weer iets van: yes, daar heb ik het voor gedaan. Om mensen te helpen. Om zeg maar in de buurt te komen van hun vragen. Niet bij hun antwoorden. Dat, daar kan ik toch niet bij. Dat, dat helpt ook niet. Maar hoe zit het nou? Een, ik, het mooiste compliment wat ik, wat ik heb gekregen is dat mensen zeggen... jij geeft woorden aan waar ik al heel lang mee bezig ben. Ik geloofde het ook niet, maar ik kon met mijn twijfel nergens terecht. Nou, hier zegt iemand hardop uh, dat hij in die twijfel gaat staan... en dat er ook andere wegen zijn om er naar te kijken. Maar wegen die niet door iedereen worden bewandeld, is er een toekomst voor de kerk? Ja, is er een ik heb een, in mijn eerste boek een toekomstbeeld geschetst. Maar ja, dat is natuurlijk toch lichtelijk utopisch... omdat de kerk als instituut, mijn eigen PKN... is een, een orgaan dat niet in beweging is te krijgen. Die, die kijken in meerderheid alleen maar achteruit... en willen het graag houden zoals het, zoals het was. En als je aan mensen vraagt van... hallo, van wie gaan hier de kinderen naar de kerk? Nou, dan is het gelijk stil. Dat is het antwoord... Naar de toekomst van de kerk. Er zit geen generatie achter. Dus uh, je kunt al uitrekenen hoe het afloopt. Tenzij, uh, tenzij er veranderd wordt. Maar de kan verandering. Dat nog? Nee, want om. Ik bedoel, de kerk wil, zeg maar, om de jeugd te bereiken, zo heet dat dan. Ja, wil de kerk allerlei dingen doen. Ja, maar de jeugd wil zich helemaal niet door de kerk laten bereiken. Ja. De jeugd wil op andere manieren religieus zijn, op andere manieren geïnspireerd worden. En, uh, Bijvoorbeeld dus als op de dat... manier die u predikte. Nee, want ik ben ook een kerkelijke functionaris. Ja. Ja, ik, ben, uh, ik, bedoel, ik zit er helemaal in. Ja, als ik dertig jaar jonger zou zijn... Ja, en ik zou nu moeten beginnen... Ja, dan, dan moet je er toch niet aan denken dat ik eruit zie zoals ik er nu uitzie... zondags en met een toga aan. Ja, alleen aan het woord, terwijl de anderen luisteren. Dat kan nu nog wel. Ja. En Ik ben daarin gegroeid en ik heb, ben samen met mijn gemeente opgegroeid... Maar ik vind het een model wat absoluut me niet bij deze tijd past. Klaas Hendriksen, na 28 jaar nam hij afscheid. De atheïstische dominee van Middelburg. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot 12 uur hoort u nog alles over voedingssupplementen tegen Alzheimer. En hoe origineel is de iPad eigenlijk? Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De Partij van de Arbeid wil af van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt... door het ontduiken van cao-lonen. Volgens de PvdA worden mensen uit Midden- en Oost-Europa vaak onderbetaald. Ze hebben weinig mogelijkheden om dat aan de kaak te stellen, zegt PvdA-kamerkandidaat Kerstens. Daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie en gaat dat ten koste van Nederlandse collega's. In Rotterdam zijn twee jongens van 14 gearresteerd... in verband met de dood van een meisje van 17. Ze werd twee weken geleden gevonden in de buurt van het Sparta-stadion. Ze was doodgestoken. En vorige week werd in die zaak een jongen van 15 aangehouden. Die zit nog vast. Rusland waarschuwt het Westen om geen eenzijdige besluiten te nemen... over ingrijpen in Syrië. Minister Lavrov zei dat Rusland en China het erover eens zijn dat het internationale recht en het handvest van de VN moeten worden gerespecteerd. En die opmerkingen van Lavrov zijn een reactie op uitspraken van president Obama. Want die heeft gezegd dat ingrijpen in beeld komt als Syrië chemische wapens wil gebruiken. En op een luchtmachtbasis in Afghanistan is het vliegtuig van de hoogste Amerikaanse militair, Generaal Dempsey, beschadigd door een raketaanval. De NAVO zegt dat Dempsey op dat moment niet in dat toestel zat. Twee Amerikaanse monteurs zouden licht gewond zijn geraakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Een half uurtje geleden meldde ik een spookrijder op de A22, de hoogte van de Velse tunnel. Nou, dat gevaar is geweken, want de spookrijder is niet aangetroffen. De files op de A28 vanuit Hogevee naar Zwolle is het aansluiten tussen Nieuw-Leuzen en Omme over drie kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Epe. Twee kilometer door bergingswerk na een ongeluk. Ook hier is de rechterrijstok nog afgesloten. En op de A50 Arnhem-Os tussen de knopen te Valburg en Ewijk vier kilometer. Dit is de gids.fm. Met Deborah Blekkenhorst. De LP die is weer terug van weg geweest. En dat is jammer voor al die mensen die inmiddels hun grammofoonplaten hebben weggedaan. Maar wie dat zeker niet deden zijn de leden van het Nederlands Grammofoongenootschap. En dat is dan weer een groepje mannen dat elke laatste zondag van de maand in Wormenveer samen plaatjes draait. en ook nog grammofoonspelers repareert. Dus toog verslaggever Anita van der Huls naar Wormenveer. met onder haar arm een tuner van 30 jaar oud. in de hoop dat ze ook die. Konden repareren. Ja, we hebben hier dus het probleem dat er geen geluid meer uitkomt. Peter Boeing, u bent hier echt de grote technicus. Ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja. Hij was de laatste tijd echt al veel moeilijker af te stellen. Ja. En toen een droge tik en toen was het voorbij. Ja. Het is goed. Het blijft erg stil, hè? Ja, blijft heel erg stil. Dat klopt. Zo, de houten box gaat eraf. En dan krijgen we nu het binnenste: een soort maquette van een stad in de toekomst. Ja, het lijkt er wel op, ja. Het uh, Nederlands Grammofoongenootschap. Max Ramari, u bent een van de zeven oprichters. Hoeveel oude grammofoons hebben jullie bij elkaar, denkt u? Nou, dat is een hele moeilijke schatting, maar wij denken ongeveer zo rond uh, 1500 grammofoons. Erbij nog een tiental versterkers, zoals hier, hier dan. Luidsprekers, microfoons, documentatie, wat erbij hoort. Kortom, eigenlijk uh, alles op het gebied van geluidsweergave uit de jaren 50 en 60. En hoe komen jullie eraan? Is het nou een dure hobby? Tegenwoordig is het wat duurder dan ja, 15, 20 jaar geleden. Toen konden ze voor een gulden. Op de Rommelmarkt kopen. En uh, als ze uh, bejaardenhuizen opruiming hielden, kon je ze ook vaak kopen. Tegenwoordig wordt het toch wel wat zeldzamer. Tenmin, ja, het raakt ook, ook gewoon op hè, op een gegeven ogenblik. En uh, ook op Marktplaats wordt ook heel veel te koop aangeboden. Maar mensen denken dat als ze iets oud hebben... dat het dan per definitie veel geld moet opbrengen. Een gemiddelde gramofoon in een, in een koffertje zit zo tussen de... 20 en de 80 euro. Maar ja, voor 80 euro dan moet je al een heel mooi, gaaf exemplaar hebben. En en bijzonder werk ook nog, ja. ja. Hier in Nederland vind je natuurlijk het meeste van uh, Philips. Daar is natuurlijk ontzettend veel van gemaakt en heel veel van verkocht. Dus dat vind je gewoon heel veel. Ja, en in Alpsijnheid, dan kan je hooguit 10, 15 euro voor, uh, voor vragen. Meer niet. Wat is er nou zo bijzonder en zo mooi aan een oude grammofoon? Nostalgie. Nostalgie, het jeugdsentiment. En dramatiek van het uh, pakken van een gramofoonplaatje, opzetten. Uh, armpje aan de plaatje erop. En dan gewoon een kort plaatje draaien van een hoge twee minuten. Waar uh, je op kan mee, uh, dijnen, dansen, swingen. Ja. Hier heb ik wat. Ja, min 12. Die spanning is er niet. Er is de spanning weg? U heeft iets gevonden. Hier hebben we wat gevonden, ja. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, de Pievi. 1, 2, 3, 4, de Pievi. Ja, ja. <laughs> o, die is heet. Ik zie u schrikken. Ja, dat is een goede idee. En dat is niet goed. Ja, dat lijkt er wel op. Je moet weten dat hij hier zit. Dus je uh, moet echt een schema hebben van zo'n ding. Om gewoon de fout gericht te kunnen zoeken. Het zijn standaard onderdelen, dus die zijn er nog wel. Oh, gelukkig. Oh ja, dus. De grammofoonspeler, de pick-up, wordt de laatste 5 à 10 jaar weer populairder. Max Ramari, vinden jullie dat van het Nederlands Grammofoon Genootschap een opsteker? Nou, het is natuurlijk altijd leuk als er weer bluistlang voor het verniel uh, is. Want dat is natuurlijk een uh, van de mooiste geluidsdragers. En het schijnt dat zelfs uh, in de betere uh, uh, high-5 zaken worden er minder CD-spelers uh, verkocht. Ook omdat natuurlijk de jeugd heel veel uh, downloadt. Of uh, streamt. En er worden weer heel veel uh, plaatsspelers uh, verkocht. En krijgt u dan een licht, triomfantelijk gevoel over u van... zie je wel, we hebben toch gelijk. Ja, zo van uh, lekker puh. Gelukkig heb ik niet al mijn LP's weggedaan in de jaren 80. Zoals heel veel van mijn vrienden die al hun LP's hebben weggedaan. En nu toch wel uh, spijt hebben. Ik heb nog al mijn uh, LP's stilnetjes uh, bewaard. En daar ben ik hartstikke blij mee. Kijk, je kan nog wel heel veel... Die uit de jaren 80, want de klingeltwinkels liggen er vol van. Dus op zich is het nog aan te komen. Maar ja, de eerste persingen van de Stones en van de, en, en, en van de Beatles en van Pink Floyd... die vind ik niet meer, nee. En ik heb ze nog allemaal thuis staan, gelukkig. En hij klopt nu heel erg tevreden op zijn worst. Ja, klopt. Ja, ik voel me ook een zeer tweede man met zo'n collectie. Ja. Dat is onze uh, DJ Henny. Henny, even een leuke, goede swingende plaatje. Je weet wel ongeveer wat, hè. DJ Henning. Of... Want het gaat ook om de muziek van ja, tussen uh, 55 en 75. Heeft, dat, is de, dat is de grootste verzameling, die heeft de meeste nou. muziek. En wat legt u er nu op? Uh, dat is uh, iets uit Louisiana. Swamps uh, uh, Fox. En dat is een beetje obscure muziek, maar dat legt lekker in het gehoor. <tied> Ja, en als u meer wilt weten over het Nederlands Genootschap, dan kunt u kijken op de website gramofoon.com... of natuurlijk gewoon even bij ons, de gids.fm. En dit is muziek van een heel andere orde, Laura Jansen. You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 dollar little riding hood is such a flirt she got miss muffet all up in her skirt <laughs> somewhere chasing jill two i uh, want two three four ooh, ooh, it's a wicked wicked world yeah ooh, ooh, ooh, it's a wicked world uh -uh, rapunzel rapunzel let down your golden hair giddy up giddy up on your big white horse even if your prince ain't there There's always another chapter and sure taste good. Ooh, ooh, it's a wicked wicked world. Yeah, it's a wicked world. It's a wicked world. Laura Jansen Nederland vergrijst in een rap tempo en onze ouderen worden dement. Daar is nog altijd niets aan te doen, ondanks vele jaren onderzoek... en talloze theorieën over waarom mensen ziek worden. Toch gloort er wel een sprankje hoop. Bepaalde voedingssupplementen zouden namelijk invloed kunnen hebben op het verloop van de ziekte. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam doet daar onderzoek naar, samen met een paar buitenlandse universiteiten. Felix Meurder sprak eerder dit jaar met Philips Scheltens. Zij is neuroloog en directeur van het Alzheimer Centrum van dat VU Medisch Centrum. En Felix vroeg hem hoe groot dat sprankje hoop dan is. Nou, daar moet je voorzichtig mee zijn, want elk sprankje hoop eh, geeft voor mensen natuurlijk eh, ja, hoop, zoals het woord al zegt. Maar het moet ook bewezen zijn dat het geen valse hoop is. En dat hebben we in de laatste tien jaar echt wel heel vaak meegemaakt. Dus ik blijf heel voorzichtig. En wat ik probeer eh, aan te geven, is dat we eh, bij Alzheimer zijn verschillende processen aan de gang. En men heeft de afgelopen jaar heel erg gefocust op één van die processen, eiwitdeposities in de hersenen. Ja, eiwitdeposities, de probeer... dat zijn? Uh, dat is uh, zeg maar het neerslaan van bepaalde uh, eiwitten, het aminoïde eiwitten in dit geval... wat samenklontert en uh, schade aanbrengt aan de hersenen. En dat is, een, uh, dat is een hele belangrijke theorie over het ontstaan van de ziekte van Alzheimer... maar zeker niet het enige probleem wat in de hersenen speelt. En om en, wat voor uh, voedingssupplementen gaat het dan die er eventueel bij zouden kunnen helpen... om dat zoveel mogelijk tegen te gaan? Nou kijk, waar ik op doel is dat er uh, door... Onder andere het, het verlies aan hersenverbindingen. En verbindingen bestaan eigenlijk uit uh, membranen, uit, uh, uit zeg maar contactpunten tussen, tussen de zenuwcellen. Ja. En die, hebben we, die maken we zelf uh, door het eten van uh, essentiële uh, voedingsstoffen zoals uh, omega 3, omega 6, verschillende vitamines. Dat heb je continu nodig, dat moet je van buitenaf innemen om je hersenen als het ware te verversen en met name die verbindingen te vernieuwen. En eh, daar is de laatste jaren veel eh, onderzoek naar gedaan... Eh, dat die eh, essentiële voedingsstoffen bij Alzheimer... eigenlijk te weinig aanwezig zijn in de hersenen. Dat je daar waarschijnlijk ook niet tegenop kan eten. En dat je misschien wel dat van buitenaf zou moeten eh, toedienen. En wat is het dan, een drankje? Dat, waar we nu mee bezig zijn, waar we aan het experimenteren zijn... en waar ik verder nog geen enkele resultaat van kan melden... maar wat, wat er goed uitziet, laat ik het dan zo zeggen... is um, een drankje inderdaad... waar verschillende van deze essentiële voedingsstoffen in zitten. Dus omega... Omega 3, omega 6, verschillende vitamines en andere cofactoren. Een heleboel eigenlijk. In een bepaalde samenstelling. En dit is echt absoluut niet zo heel nieuw. Er wordt in de afgelopen jaren veel onderzoek nagedaan... Naar, naar het verbeteren van de cognitie van oudere mensen met bijvoorbeeld vitamine B12. En heel veel van die studies sommige zijn een klein beetje positief, sommige zijn negatief. En het idee bestaat nu dat je eigenlijk al die nutriënten samen zou moeten geven. In een bepaalde samenstelling wil het überhaupt effect hebben. En niet één alleen. Ja, nou worden ze vaak door elkaar gebruikt. Maar wat is nou het verschil tussen dementie en Alzheimer? Dat is een heel essentieel verschil. Dementie is het probleem. Het verlies van cognitieve vaardigheden. Geheugenstoornissen staan daar vaak op de voorgrond. Maar ook gedrag en taal en praktische vaardigheden. En de ziekte van Alzheimer is de belangrijkste oorzaak van deze dementie. Maar er zijn dus ook heel veel andere oorzaken. En dat is ook belangrijk om te realiseren. Zoals? Er uh, zijn vasculaire oorzaken, dus waar de bloedvoorziening in de hersenen uh, te wensen overlaat. Er zijn andere afbraakziekten, zoals we die noemen, zoals de frontotemporale dementie... of de dementie met En uh, Parkinson-dementie, ook wel genoemd. Dus een hele, een hele rits. En dat is eigenlijk ook de reden waarom mensen met geheugenproblemen... en beginnende uh, verlies van, van nou, de zaken die ik net noemde, zich ook bij een dokter moeten melden... om te kijken welke van deze oorzaken aanwezig is. En hoe kan het dat die doorbraak er nog altijd niet is? Waarom duurt het zo lang? Nou, dat is een hele goede vraag. En een, een, een hele vervelende vraag ook, eigenlijk. Voor al deze al mensen zoals ik, die daar al jaren mee bezig zijn. En al mijn collega's in de wereld. En dat is omdat uh, we eigenlijk relatief nog maar kort bezig zijn met de ziekte van Alzheimer. Sinds uh, half jaren tachtig weten we überhaupt hoe je die, die ziekte kunt diagnosticeren. En het onderzoek daarna in de hersenen is ook pas tot, uh, zeg maar echt tot bloei gekomen eind jaren tachtig. Dus het is relatief kort als dus je het vergelijkt met andere ziekten zoals hart- en vaatziekte en kanker. En B, is het zo dat de hersenen zich erg moeilijk. Laten beïnvloeden. We hebben de hersenen kunnen zichzelf erg goed beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dus een pilletje wat je inneemt, hoeft niet noodzakelijkerwijs in de hersenen terecht te komen. Dus het maakt het best lastig om die ziekte goed te diagnostiseren... en ook in een heel vroeg stadium te behandelen. Dus die medicijnen die op de markt zijn tegen Alzheimer of om Alzheimer wat te verlichten, ja, die, die zouden mogelijk wel eens niet op de juiste plek terecht kunnen komen. Uh, dat is deels zo. En de, de medicijnen die we nu hebben, die zijn absoluut uh, goed. Uh, die zijn alweer tien jaar op de markt. Maar uh, doen maar een heel klein beetje voor de patiënt. En uh, zullen zeker niet het ziektebelopen op de langere termijn ook beïnvloeden. En dat is eigenlijk waar we met z'n allen naar op zoek zijn. En uh, dat zal nog vele jaren duren. Maar ik moet wel zeggen dat het nu vijf voor twaalf is. En dat we met z'n allen heel erg hard moeten werken aan een oplossing voor deze ziekte. Want het aantal patiënten neemt zo gigantisch toe dat we niet langer leidzaam kunnen toezien. Kunt u getallen en, noemen? In Nederland tellen we nu zo'n 250.000 patiënten minimaal. Dat zijn alleen de mensen waarvan we het weten. Maar er zijn er zeker meer die het hebben, maar waarvan we het nog niet weten. En dat zal groeien, verdubbelen, verdriedubbelen eh, tot nu en 2040, 2050. Komt dat ook omdat het makkelijker te constateren is, niet, dat iemand Alzheimer ook, heeft? Zeker. Er zit ook zeker een effect bij van betere diagnostiek, absoluut. Er zit een effect bij van de veroudering. Mensen worden ouder, maar ook, eh, zeg maar, we kunnen ziektes waarin je vroeger overleed, dus beter behandelen. Dus je blijft langer gezond leven. En eh, er is ook een factor die maakt dat die Alzheimer ook nog eens een keer vaker voorkomt... buiten het effect van veroudering. En daar gisten we nog een beetje naar. Maar ook daar zou voeding, westerse levensstijl, uh, hart- en vaatziekte... hoge bloeddruk, uh, allemaal een rol bij kunnen spelen. Afgezien van het feit dat het nogal een tamelijk jonge ziekte is... tenminste medisch gezien. Ja. Als je nou kijkt naar de doorbraak in het Alzheimer-onderzoek... Komt dat ook niet omdat er niet genoeg prioriteiten worden gesteld? Ja, ik denk dat u daar volledig gelijk heeft. Kijk, doorbraken moet je ook een beetje afdwingen. En dat kun je doen door uh, op grote schaal onderzoek te doen. En er ook groot uh, op in te zetten. En dat hebben we gezien bij HIV-AIDS bijvoorbeeld. Wat natuurlijk een enorme bedreiging leek te zijn toen heel veel jonge mensen gingen dood. Daar is massaal uh, goed op ingezet. En daar zijn nu succesvolle therapieën voor ontwikkeld. Bij kanker eigenlijk hetzelfde verhaal. En, en het besef moet nu doordringen dat het voor Alzheimer nu ook echt aan de gang moet. Want... Uh, we moeten dat met allemaal doen. We kunnen dat niet alleen in Nederland doen of alleen aan Amerika overlaten. Dat moeten verschillende laboratoria over de hele wereld gezamenlijk doen. We vergrijzen, maar ik hoor ook steeds vaker verhalen van jonge mensen die Alzheimer krijgen. Ja. Dat merken wij in het Alzheimercentrum van het VU Medisch Centrum in Amsterdam heel erg goed. Wij, doen, wij zien eigenlijk met name jonge mensen en eh, ik zie daar elk jaar meer van. Ook daar zal een fact zijn dat mensen eerder naar de dokter gaan waarschijnlijk. Maar er is wereldwijd een, een idee dat, er, dat, er toch ook, dat de ziekte zich op jongere leeftijd gaat manifesteren dan vroeger. Hoe komt dat? Ja, dat is de, de hamvraag, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, wat ik net al zei, daar zou levensstijl zou een belangrijke rol kunnen spelen. Um, maar waarschijnlijk zijn er nog onbekende genetische factoren... Die, uh, waar we met z'n allen naar op zoek zijn, die daar een rol bij spelen. Maar dat is nog onbekend. Gaan u en ik nog meemaken dat die doorbraak er uiteindelijk echt komt? Laat ik het zo zeggen, als we met z'n allen nu daar massaal op inzetten... en als we echt uh, deze ziekte nu echt serieus gaan nemen, zoals dat hoort, dan, uh, dan kan het. En uh, nogmaals, een, een doorbraak kan plotseling ook uit het heel onverwachte hoek komen. Hè? Maar dat moet je eigenlijk afdwingen door er met z'n allen heel erg veel onderzoek naar te doen. Zij, Philips Scheltens, neuroloog en directeur van het Alzheimercentrum... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, in gesprek met Felix Meurders. Don't panic van Coldplay. Van betalen met je mobiel tot de originele iPad. Internetjournalist Francisco van Jolen houdt ons op de hoogte van ontwikkelingen in de digitale media. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Deborah. Betalen met je mobiele telefoon. Ik moet zeggen, ik hoor er eigenlijk al jaren iets over. Maar wordt het nu dan echt werkelijkheid? Ja, het grote probleem is natuurlijk twee dingen. A, je hebt de techniek die moet werken. Nou, dat begint. Dat is er, Die is er in Mariko. En dan moet je mensen hebben die daar gebruik van maken. Nou, we ja. weten met de chipkip hoe moeilijk dat is. Hè. Mensen wilden de chipkip niet gebruiken. Toen hebben ze onder andere in Rotterdam gezet. Weet je wat? parkeerautomaten. Doen we alleen nog maar chipknip. Dus dan kunnen ze niet anders. Dat kan je met parkeren wel doen, want dan krijgen mensen boetes als ze niet betalen. Maar in winkels is dat wat lastiger. Dus er wordt van alles verzonnen... om dat te doen. En ik vind het wel aardig. Je hebt de Square. Dat is bedacht... door de, een van de oprichters van Twitter. Dat is zo'n ding om Apple mee te betalen... met een mobiele telefoon. En wat doen ze dan... om mensen over te halen? Dat vind ik dan het interessante. Want waarom zou je dat gaan doen? Nou, als je bijvoorbeeld bij een, met Starbucks... die koffieketen, daar hebben ze dan een deal mee. En... Als je daarmee betaalt, je kent allemaal het principe... van het tweede kopje koffie gratis. Hè? Ja. Dat zie je nogal bij de AC-restaurants of bij Ikea. of zo. En hier hebben zij het, simpel, het vijfde kopje koffie gratis. En natuurlijk drinkt niemand vijf kopjes koffie. Maar als je de vijfde keer langskomt en je betaalt met die app... dan krijg je gratis koffie of het zesde kopje wat ze in kunnen stellen. En... Uh, nou, dan wordt het ineens wel aantrekkelijk. Het betekent natuurlijk wel dat het ding onthoudt uh, ja, wat je gebruikt. Precies. Bij McDonald's in Parijs zijn ze nu ook uh, met de grote uitrol bezig van dit soort dingen. En daar hebben ze weer een andere truc verzonnen om mensen over te halen om te uh, betalen. Namelijk, dan mag je voordringen. Hè, dus oh. ze hebben speciale rij voor mensen die betalen met zo'n ding. Dus Dat, vind ik dan dat is eigenlijk een soort nog... pinkassa alleen maar bij de supermarkt. Ja, dus hier alleen pinnen, ja. Nou, dat is, ja. ja dus nee, en is het veilig? Ik bedoel, behalve dat je dan ook wat van je privacy ja prijs moet geven los van of je dat wil natuurlijk maar... ja nou los ja, ja privacy dat is uh, dat is wel heel erg interessant uh, 20 eeuw concept ja. zou je <laughs> kunnen zeggen maar de um... Uh, veilig, je bedoelt in de zin van dat je uh, beroofd ja. wordt? Nou, ja, bijvoorbeeld of dat mensen je, je, je, je app bijvoorbeeld kunnen krijgen. Ja. Er nou, zijn allemaal dat dingen voor gezinnen, verzinnen. Dus sommige van die toepassingen, daar kan je maar uh, bijvoorbeeld 150 euro opzetten. Net een beetje als een chipknip. Ja. Dan valt het mee. Je portemonnee kan ook gestolen worden. En wat dat betreft is het, je telefoon misschien nog wel veiliger dan je portemonnee. Want je telefoon is meer waard over het algemeen dan je portemonnee. Dus meeste mensen... Pas ze daar beter op. Kijk. Uh, uh, mobiele telefoons, we blijven er even bij. Want uh, je kan er ook korting mee verdienen. Je kan er niet meer mee betalen, maar ook nog iets anders. Ja, dat vond ik wel aardig. De meeste een mensen hebben toch wel die zitten in een restaurant en dan zien ze andere mensen aan tafel zitten. Hè? Vooral uh, echtparen. Uh, de vrouw staat dan wat zich voor zich uit. En de man die uh, kijkt naar zijn mobiele, uh, ja. mobiele telefoon. Of andersom. Uh, nou, een restaurant in Los Angeles die dacht die is dat zo zat. En die heeft gezegd: weet je wat, als je het mobiele telefoon inlevert bij binnenkomst in het restaurant, dan krijg je korting. Vijf procent. Ik weet niet of het de een duur restaurant is, maar 5%. Hoeveel mensen denk je? Dat? Nou, ik denk misschien 10% van de betalende bezoekers. Nou, dat is dus niet zo. Het is de helft. Echt? Ja, ik denk de helft die niet. <laughs> die aan tafel, dat is, dat niet is die met man, dat man dat ding of die vrouw, vrouw spelen, die die telefoon ja. niet meer Dus de vrouw leeft een ja. mobiele telefoon in en de man kan dan gewoon verder spelen. Ja, ja leuk, leuk initiatief. Nu nog in Nederland dan. Hè. Um, uh, Apple uh, of Apple. Ja, Apple, ja, Apple, en, Apple en Samsung. Oh, is de ja, ik denk dat het komt door vezet van Samsung. Van ja. Ja. Uh, die zijn in de juridische gevechten uh, verwikkeld over de tabletcomputers, zeg maar, uh, de iPad. want... Wie, oh wie ontwikkelde nou dat originele idee? Uh, hoe is het ermee met die discussie? Nou, wat ik daar eigenlijk zo aardig aan vond... was dat die, die, die, dat die rechtszaken die vinden over de hele wereld plaats... en dat gaat allemaal om patenten... en daar in Australië, in de Verenigde Staten, in Duitsland, overal... Uh, wordt geprobeerd uh, om te strijden. Want als je kan bewijzen dat je hem verzonnen hebt... dan kan je daar het meeste aan verdienen. Uh, en wat daar nou mee gebeurt, dat vond ik toch wel opvallend... dat gaat om... De vraag is, is was Apple de eerste die dat verzonnen ja of nee? Of is dat idee van zo'n iPad, zo'n tablet eigenlijk al ouder... en dan vooral zeg maar de tablet zoals de iPad eruit ziet. Want de tablet is al ouder. Nou, en dan zie je dat er, hè, er worden allemaal uh, dingen bijvoorbeeld uit science-fiction films... uit de jaren zestig getoond van kijk, het idee bestond al. En uh, dat is door de rechter allemaal afgewezen. Maar er is één filmpje uit 1994 waarop te zien is... hoe er een iPad-achtig apparaat wordt gebruikt om kranten te lezen. was ontwikkeld door een krantenbedrijf. Een soort E-reader-achtig. Ja, en alleen dat ding bestaat niet... Dat is gemaakt voor een filmpje. Maar ja, dat bestaat niet. Dat was een soort model. Die deed ook dingen die helemaal die computers op dat moment helemaal niet konden. En om dat nou te bewijzen, dat vond ik wel aardig. Heeft Apple dat ding nagemaakt. Dus ze zijn een soort, weet je, als, als je een dinosaurus skelet in en dingen hebt om te laten zien hoe een dinosaurus eruit gezien heeft. Zo zijn ze dus ook dat ding gaan nabouwen met een laserscanner. Want er bestaat één exemplaar van, dan hebben ze hem helemaal nagemaakt en vrijdag in de rechtszaal laten zien om te laten zien dat hij er toch echt heel anders uitzag dan een iPad. Maar. Dat is het aardige vind ik eraan. We hebben het over 25 jaar geleden of niet eens. 20 jaar, minder dan 20 jaar geleden. En dat is dus al de digitale prehistorie. Je moet dingen... Ja, als een archeoloog gaan namaken om te kijken van nou, hoe zag het er dan vroeger uit? Ongelooflijk, hè? Dat klinkt als heel oud, maar dat is helemaal niet zo. Um, uh, ja, de, tot, tot slot nog even uh, over Twitter. Er is namelijk onderzocht wie er aardig of onaardig twittert of tweet. En waar die mensen vandaan komen. Ja, nou hoe kijk, ik heb nog... allemaal die wilde dingen van uh, in Amsterdam zijn de mensen bot, in Groningen zijn de mensen aardig. Dat, die uitspraken van uh, we vergelijken dingen met elkaar. Ik kan je afvragen, hoe weet je dat nou? Hè? Is dat nou echt zo, ja of nee? Nou... Twitter to the rescue, want daar kan je dat zien. Iemand die heeft gezegd, weet je wat, we gaan kijken... de woorden goedemorgen, dat is aardig. Fuck you, dat is onaardig. He, om het zo maar eens even, dat is een buitenlandse taal... dat is een onaardig woord. En uh, dat zijn we eens even gaan meten. En toen dus zijn we op Twitter, want dan kan je zien... daar zit een locatieservice aan, wie wat waar zegt. Daar hebben ze een heel mooi kaartje van gemaakt. En dan kan je zien dat inderdaad... in Texas zeggen mensen goedemorgen... en in Californië zeggen ze fuck you. Oh. Dat is toch fijn, hè? Uh, en uh, ja, <laughs> dit is toch ongelooflijk. <laughs> Ik ben geen erg over na te denken. Dankjewel, uh, Francisco. Tot uh, volgende week. Wat kunt u nog zien uh, vanavond op televisie? Nou, The Children Who Fought Hitler gaat over de verzetsdaden van Britse kinderen... die in het Belgische Yper wonen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om tien voor half tien op canvas te zien. Goedemorgen, Jurgen van den Berg. Goedemorgen. Uh, Wat gaan jullie zometeen doen? Uh, nee, goedemorgen, zeg ik natuurlijk ook. Ja, ik ben toch. ook een vriendelijk mens. Zo is het. Uh, stelling in Stam.nl, die ga ik nog even snel weggeven. Extra bezuinigen op Defensie is onverantwoord.